10 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Bij invallen in verschillende Franse steden zijn 19 moslim-extremisten opgepakt. De invallen waren onder meer in Nantes, Toulouse en in Parijs. Er werden vuurwapens en kogelwerende vesten in beslag genomen. Correspondent Ron Linker. Uh, president Sarkozy heeft na de aanslagen in en om Toulouse wel opdracht gegeven om tegen het licht te houden uh, welke radicale figuren een gevaar kunnen opleveren. Misschien dat deze actie daar wel uit voortvloeit. Uh, er zijn aanhoudingen verricht in Toulouse, maar de leiding van de groep zou in Nantes zitten. En ook daar heeft de politie mensen opgepakt. Vorige week werd in Toulouse de 23-jarige Mohamed Mira doodgeschoten na een urenlange belegering. In de weken daarvoor schoot hij zeven mensen dood. Een Afghaanse politieagent heeft in het oosten van Afghanistan... negen van zijn collega's doodgeschoten. Dat meldt het Amerikaanse persbureau AP. De agent zou de negen mannen in hun slaap hebben doodgeschoten. Twee op de drie Nederlanders zijn somber over de toekomst van het land... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Slechts één op de vijf mensen vindt dat het goed gaat. De pessimistische stemming wordt veroorzaakt door de economische crisis. Steeds meer Nederlanders verwachten dat de economie... het komende jaar verder verslechtert. Volgens het SCP is de stemming in de zomer van vorig jaar omgeslagen. Ook het vertrouwen in de politiek is sindsdien gedaald. Minder dan de helft van de Nederlanders is tevreden met Politiek Den Haag. Opvallend is dat bijna alle ondervraagden over hun eigen leven tevreden zijn. Clean Air Nederland staat vandaag voor de rechter... om een rookverbod af te dwingen in alle cafés. Nu wordt er een uitzondering gemaakt voor kleine cafés zonder personeel. Maar dat schept verwarring, zegt Clean Air. En het is oneerlijk. ...voorstellen dat je, dat je een, een kroegje hebt en uh, jouw buurman heeft toevallig uh, geen personeel in dienst... ...en jij hebt wel iemand in dienst en je buurman mag er ook toestaan en jij niet. Ja, dat is natuurlijk niet houdbaar. En dat is ook precies de reden dat er inmiddels alweer een zoveel kroegen... ...en inmiddels ook uh, discotheken en restaurants uh, weer gerookt gaat worden. De Burmeese oppositielijster Aung San Suu Kyi noemt de tussentijdse parlementsverkiezingen van zondag niet eerlijk en vrij... In de verkiezingscampagne zijn veel leden van haar partij geïntimideerd, zei ze op een persconferentie. Volgens Suci zijn er verschillende keren stenen gegooid naar kandidaten, waren er ook andere pogingen om oppositieleden te verwonden, onder meer door hoogwaardigheidsbekleders. Suci wordt zondag mogelijk voor het eerst in het parlement gekozen. Het weer in het hele land bewolkt, hier en daar wat regen, het wordt een graad of 12 en er staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. ANWB-verkeersinformatie. Het restant van de ochtendspits is als volgt. Op de A2 Den Bosch richting Eindhoven... door een ongeluk staat tussen Vught en Bokstelnoord... 2 kilometer file. De weg is weer vrij. A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidsendam en, en Zoetewoudendorp... 5 kilometer. Twee kilometer op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... tussen Afrit Haarlem-Zuid en Knopert-Raasdorp. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht... tussen Afrit Maan en Soesterberg staat een file van 2 kilometer.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 Met terug bij Goedemorgen Nederland. Het tweede half uur van deze uitzending is gewijd aan Blauwe Vrijdag. De hele dag op Radio 1 beantwoorden we uw belastingvragen... aan de hand van uw belastingaangifte. Tot zaterdagavond 12 uur kunt u uw belastingformulier invullen. En als u digitaal aangifte heeft gedaan... dan kunt u tot zondag uw gegevens nog wijzigen. Heeft u een vraag, mail dan vooral. Dit is Radio 1. De hele dag, Blauwe Vrijdag. De dag van de belastingaangifte 2011. En het e-mailadres is blauwevrijdag 1nl Dit uur staat helemaal in het teken van schenken en erven en sparen en beleggen. Waar moet je op letten als je belastingaangifte afgelopen jaar... Um, uh, bijvoorbeeld te maken hebt gekregen met een erfenis? Kun je nog iets extra's halen uit je beleggingen of spaargeld? Heeft u een vraag, mailt u ons dan dus naar blauwevrijdagradio 1nl We leggen uw vragen voor aan Rob Perik. Goedemorgen. Zeer goedemorgen. Belastingadviseur bij Baker Tilly Berg Accountants, als ik het zo goed uitspreek. Uitstekend. En uh, Belastingadviseurs, eh, en Erna Kortlang, die is notaris bij de Klerkadvocaten en Notarissen... En voormalig voorzitter van de Koninklijke notariële beroepsorganisatie. Mondvol, allebei aangifte gedaan, al van de Belastingen. Ik moet mijn uh, aangiftes over 2010 nog uh, doen, moet ik eerlijk zeggen. U zit in uitstel. Uh, ja. Dat zie, je vaak, hè? Bij, dat zie je vaak bij belastingadviseurs. Meteen een uitstel. Dat zie je ook bij, uh, bij cardiologen wel. Die roken ook vaak. En die vertellen de hele dag dat mensen moeten stoppen met roken. En ik doe mijn aangifte vaak een beetje laat. Ja, maar uitstel moet je dan... Hoe lang mag je uitstel hebben dan? Nou, via accounters en belastingadvieskantoren... kun je ongeveer een jaar uitstel krijgen. Nou, dan moet u opschieten dus. Zeker. Dus u moet voor zondag digitaal inleveren. Meneer Kokkoman, ik ga het dit weekend doen. Beloofd is beloofd, we houden het in de gaten. En na kort lang ook al bij belastingaangifte gedaan? Bijna afgerond, ik hou helemaal niet van uitstel. Daar komt vaak afstel van. En mijn beroepsregels vereisen gelukkig dat ik altijd heel erg op tijd moet zijn. Ja. En digitaal of gewoon op de ouderwetse manier? Ja, met hulp van een adviseur. En die doet dat wel digitaal. Hoeveel aftrekposten? Volgens mij niet zoveel meer, maar dat komt door het belastingstelsel. Ja. Kan hij meer voor u doen? Dat weet ik niet. Dat ontdekken we vanochtend. Goed, veel mensen vragen uitstel aan, uh, Rob Perik. Um, uh, dat komt uh, wel goed uit voor u, want u hebt waarschijnlijk het hele jaar werk aan, of niet? Nou, wij moeten wel uh, uitstel aanvragen, collectief voor onze klanten... omdat het ondoenlijk is om uh, voor 1 april voor al onze klanten ja. de aangiftes af te ronden. Is het voordelig eigenlijk om uh, in uitstel te zitten, zoals dat dan heet? Nee, daar zit op zich niks voordeligs aan. Iets onvoordeligs? Je zou kunnen worden geconfronteerd met de rente die je moet betalen... maar de Belastingdienst legt ook voorlopige aanslagen op. Ja. Dus in beginsel uh, loopt dat wel tegen elkaar weg. Ja, met andere woorden, het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Um, anders zou grootschalig uitstel ook niet worden toegestaan, denk ik. Nee. Goed, um, er wordt um, veel gesproken over um, het feit dat de Belastingdienst... nu zelf al dat formulier grotendeels invult. En ik hoorde vanochtend op deze zender dat er onderzoek is geweest... <coughs> door motivation dat slechts 9%, 9 van de mensen denkt dat daar foutjes in kunnen staan. En dat ze eigenlijk hartstikke tevreden zijn. Is dat optimisme gerechtvaardigd? Uh, deels wel. Kijk, onze ervaring is dat met uh, de loonbelasting en de omzetbelasting... die al heel lang gedigitaliseerd is... dat daar heel weinig fouten worden gemaakt. Ja. Dus op zich uh, is het vooraf invullen van uh, belastingaangifte... door de Belastingdienst een, uh, niet alleen een goede zaak... maar waarschijnlijk ook een zaak die tot weinig fouten leidt. Maar dat betekent helaas niet dat je met een druk op de knop... die aangifte kunt indienen. Want er zijn tal van situaties waarbij uh, die aangifte verder van compleet is. En wat zou er dan kunnen ontbreken dan? Nou, in Nederland hebben we op dit moment... Uh, Honderdduizenden ZZP'ers ja. die zitten niet in een loonadministratie. Nee. Dus die ZZP-inkomsten zitten niet in de vooraf ingevulde aangifte. Je kunt ook denken aan iemand die geld leent aan familieleden. Dat mm. weet de Belastingdienst niet. Ja. Dat zit niet in de aangifte. Ja. Iemand die geld in het buitenland heeft gestolen, ja. weet de Belastingdienst niet. Uh, huis in het buitenland. Hebben ze ook niet in de systemen zitten. Nee, met andere woorden, je moet toch wel een hoop zelf doen? Ik heb nog een kleine aanvulling. Je hebt ja. natuurlijk ook uh, giftenaftrek. Ja. Uh, een aftrek voor bijvoorbeeld dieetkosten zit er ook niet in. Dieetkosten? dieetkosten. Kun je die aftrekken? Jazeker. Oh ja, waarom? Uh, mensen die uh, aan chronische ziekten lijden, dat zijn specifieke, specifieke zeg maar, beperkingen. Daar kun je uh, enige tegemoetkomen voor claimen. Maar daar hebben we toch een zorgverzekeraar voor die dat dan al betaalt? Als dat buiten verzekeringen valt, ja. dan zijn er mogelijkheden. Ah, oké. Okay. Dus als ik wil afvallen, kan ik het aftrekken van de belasting? Nou, we zijn op de radio, dus mensen kunnen u niet zien. Maar Valt volgens, mij, volgens mij is die nodig. Ik ben op eigen kracht al een net gekomen. <laughs> Mevrouw Kortlang. Uh, veel discussie ook altijd over een erfenis. Er overlijdt ja. iemand in je familie en je bent toevallig erfgenaam... en je krijgt een huis, een, uh, een bepaalde som geld ja. van diegene. Hoeveel moet je daar nou belasting over betalen? Als je een partner of een kind bent, betaal je um, over de eerste 115.000 euro 10% belasting. Ja. En daarboven 20%. Waarom um, is dat eigenlijk? Een partner Want... heeft nog een vrijstelling van 600.000 euro. Een partner? Dus als ja. je partner overlijdt en iemand laat je dat bedrag na, hoef je geen belasting te betalen? Nee, maar weer, weer een kleine kanttekening. Uh, soms is dat bedrag weer lager als er ook nog pensioenrechten zijn. Dus het lijkt dan iets mooier dan het is, die 600.000 maar um, ook in de eerste categorie moet er al flink worden betaald. Waarom is dat? Um, dat is omdat de overheid um, ja, belasting wil heffen... Ja, nee, dat, nodig, be nee geld dat, geld ja, dat begrijp ik wel. Maar over dat bedrag, die erfenis. De, degene die is overleden. Heeft daar nou al inkomstenbelasting over betaald? Heeft er al ja. vermogensbelasting over betaald? Nou, nou, heeft de er vermogensrendementsheffing soms in sommige gevallen over betaald? Maar degene die het krijgt, en dat is eigenlijk de gedachte: het fortuinbeginsel. Niet te verwarren met uh, iemand die ook zo heette. Maar het fortuinbeginsel houdt dus in datgene die. Erven nog nooit over dat bedrag inkomstenbelasting of iets anders hebben betaald. Ja. Wel degene die doodgaat. Zullen we naar een paar vragen gaan? Ja. Uh, Anita Drost schrijft: Vorig jaar is zijn vader overleden. Sluit hierbij aan: de erfenis gaat naar de partner van haar vader als langstlevende. Toch moeten de kinderen volgens de regels wel successierechten betalen. Dat is die sterftax. Ja. Uh, uit aardigheid zal de partner van haar vader dat nu doen. Maar moet mevrouw Drost de erfenis al wel dit jaar aangeven? Waarschijnlijk niet. Uh, als het allemaal dit jaar is gebeurd. Sinds een paar maanden hebben we de regel dat wanneer er een langst levende... De regeling is, dus de partner alles en de kinderen pas als de langstlevende ook is overleden. En dan wordt de erfenis gedefiscaliseerd. En dat betekent dat je voor de inkomstenbelasting als kind dan niet in box 3 hoeft te zeggen: Ik heb iets geërfd. Maar als, als de, ik moet, het is me niet helemaal duidelijk. De erfenis ja. gaat naar de partner in dit geval. Ja. Um, u hebt net gezegd: daar is een vrijstelling van 6 ton. Ja. Voor de partner, in principe. Waarom moeten kinderen dan wel successierechten nou, betalen dat, als ze nog helemaal niet aan de bus zijn? Nou, dat erfenis dat, dat te krijgen? is heel veel gehoord, uh, is deze vraag. En, en, en dat heeft ook iets heel onrechtvaardig, want je krijgt Ik nog mij. niets in handen. Je weet ook niet of je ooit iets in handen zult krijgen. Nee, want wat, de partner als de partner mag alles het hele opraken, bedrag er doorheen jaagt, precies, dan is er niks meer over. Ja. Maar dan toch word je aangeslagen voor de erfbelasting als kind. Absoluut. Voor, voor welk bedrag? Dus die 10% over de eerste 150. Voor iets wat je helemaal niet in je bezit hebt? Nee, en misschien ook nooit zult krijgen. Hier zijn wel uitzonderingen op. Bijvoorbeeld als degene die overleden is in het buitenland woont en als die in Nederland heeft gewoond, bijvoorbeeld al langer dan tien jaar uit Nederland weg ja, Maar dat komt heel weinig voor. Nou, ja. Ik ken toch die voorbeelden wel. Tuurlijk, ik ook. Maar waar het om gaat is dat gewoon de, de, in de, in de, over het algemeen in 99% van de gevallen ja. is dat niet zo. En daar, daar praat ik over. Maar goed, dan kun je wel scheidende situaties krijgen. Namelijk tegenwoordig in het geval van scheidingen die toch vaak voorkomen. Hè. Stel je vader of je moeder overlijdt, die is hertrouwd of is opnieuw gaan samenwonen met iemand... Uh, uh, en de verhouding is niet al te best om het zachtzinnig te zeggen. En die gaat er gewoon met het geld vandoor. En dan moet je dus wel betalen. Je krijgt zelf nooit iets terug. Nou ja, je kunt wel. Kijk, een goed testament. Uh, natuurlijk niet helemaal het fiscale onderwerp van vandaag. Maar kan wel regelen dat in dat soort gevallen... de vordering opeisbaar is door de kinderen. Ja, dus maar dat, dus dat moet je, je allemaal in, wel je weten. Ja, dus ja, nee, dat, helemaal eens. Maar je moet, moet echt goed altijd naar je testament kijken. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk wat we wel vaker horen, maar uh, uh, je, dit is natuurlijk iets wat gewoon eigenlijk heel uh, raar is als uitgangspunt. Uh, ja, maar dat was eigenlijk vroeger ook wel so, zo met de die vermogen. Question, geef ik toe, maar... ja, nee, <laughs> dat was vroeger met de vermogensbelasting ook zo. Ja. Ja, er er zitten natuurlijk gekke gek, gek, gek, elementen in. Dat je dus moest betalen, dat weet je, misschien nog niet had. Er zitten gekke elementen in die, in, in die belastingwetten. Dat, ja. dat is zo. Andere vraag voor meneer Perik en luisteraar vraagt: wij sparen al jaren voor de studie van onze kinderen. De rekeningen staan op hun naam. Telt dit nou ook bij ons vermogen? Als die kinderen minderjarig zijn, dan zullen die ouders voor die kinderen uh, zeg maar dat vermogen moeten opnemen in, uh, in hun aangifte. Als die kinderen meerjarig zijn, dan moeten ze zelf aangifte doen. Ja, maar bij minderjarige kinderen telt het dus bij het vermogen van de ouders. Absoluut. Ja. Uh, we hebben meerdere vragen gekregen, meneer Perik... over uh, de pijldatum waarop je vermogen wordt vastgesteld. Bijvoorbeeld van uh, Isebrand de Boer. Dit jaar zijn de regels aangepast. Wat is er veranderd? Uh, de box 3-vermogen, dus dat, dat zijn de inkomsten uit sparen en beleggen... Uh, dat moet worden aangegeven in box 3. En de pijldatum is 1 januari. Dat was, tot uh, verleden jaar, was dat, uh, het gemiddelde tussen 1 januari en 31 december. We denken eigenlijk dat dat met name gedaan is... om het vooraf invullen van die aangiftes simpeler te maken. Maar nou ja, ik bedoel, een huis is ook een vermogen, zal ik maar zeggen... Uh, en als de huizenprijzen gaandeweg een jaar in elkaar donderen... dan is die pijldata van 1 januari misschien niet helemaal de beste. Als nou, de prijzen in de loop der jaren... wel als, die, als de prijzen weer gaan stijgen, maar niet als de prijzen gaan dalen. Nou, Meneer Kokkeman, dan heb ik goed nieuws voor u. Want als het, het huis is waar u in woont... Ja. dan valt het in box 1 en niet in box 3. En daar wordt dus geen belasting over betaald. Ja. Dit is voor veel luisteraars denk ik al niet meer te volgen. Zo ingewikkeld is het. He? Dat vrees ik. Ja. Maar voor de erfbelastingen geldt die WOZ-waarde weer wel... Ja, dat zijn de gemeentelijke belastingen. Op basis, gebaseerd op de waarde van je huis. Ja, en dan kan het in dit echt, echt veel minder waard zijn, maar dan moet je toch de WOZ-waarde, ook al is die hoger, aangeven voor de erfbelasting. Is soms ook heel ongelukkig. Ja, eh, dat sluit weer aan bij een, um, een vraag van een luisteraar. Uh, dat, die gaat over um, het um, erven van een huis. Dat werd jarenlang gezien als uh, aardig cadeau. Ja. Maar dat is het dan lang niet meer. Nee, Waarom stel niet? Stel je voor dat je alleen dat huis erft en verder ja. geen uh, uh, saldi. Dan moet je op een dag wel die erfbelasting ophoesten als je dat zelf niet hebt. En uh, je hebt het huis niet weten te verkopen. Heb je dus geen geld ervoor, dan moet je een hypotheek op dat huis sluiten. Nou, ook hypotheken krijg je de, vandaag de dag niet makkelijk. Dus dan kan je wel eens erg in de knel komen. Dan kun je wel uitstel vragen, hè? maar dat kost weer rente. Allemaal reden om het dus goed van tevoren te regelen. Uh, ja, goed in... na te denken ook over welk vermogensbestanddeel uh, je op welke manier naar de erfgenamen krijgt. Het wordt ons wel allemaal niet echt makkelijk gemaakt. Ja, maar da daarvoor zijn wij er dan. Ja, nee, dat begrijp ik wel. Maar het zou, is het nodig dat het zo ingewikkeld is? Um, de, de, ik denk dat je, dat je er toch niet aan ontkomt. omdat ja, De economie bepaalt natuurlijk ook hoeveel belasting er wordt betaald. En de economie wisselt. Uh, en um, de vermogens van mensen wisselen. Je ontkomt er niet helemaal aan. Om het, om het, ja, het blijft een beetje ingewikkeld. Ja, als, ik, als ik daar wat om mag zeggen. Kijk, ja. belastingwetgeving is niet uh, gisteren bedacht... Uh, op het tekentafel, maar is geëvolueerd. Het is een lappendeken van uh, maatregel op maatregel. Ja, wel, je... maar is ook vaak herzien en, uh, ik, en eenvoudiger gemaakt. En de, de slogan is, mijn um, uh, leuke kunnen we diep maken, wel makkelijker. Ik, maar als... ik heb nog nooit een versimpeling gezien... die tot vereenvoudiging leidde. <laughs> Goed, u kunt uw vragen stellen als u ze nog heeft... naar radio1.nl. .no. Blauwe Vrijdag, de dag van de belastingaangifte 2011. Vragen of opmerkingen? Mail naar blauwevrijdag.radio1.nl Komt de vraag binnen van uh, Dick Schouwink? En ik denk dat ik die het beste kan stellen aan mevrouw Kortlang. Uh, mijn moeder is 8 januari overleden, schrijft hij. Uh, en nu moet ik voor haar uh, het gehele jaar box 3 belasting betalen. Dus men haalt belasting bij de doden. Zeer bijzonder en niet rechtvaardig. Uh, voorheen uh, was het tijd, uh, tijdgelang, tijdsgelang en telde de maand van het overlijden niet mee. Ook de erven kunnen er voordelen aan hebben, me meestal niet. Want ze hebben zo vaak uh, weinig vermogen dat ze nog niet in box 3 vallen. Dus de vrijstelling van circa 20.000 euro vervalt voor hen en is een voordeel van het Rijk. Het is een wel een hele uh, gedetailleerde ja, vraag. Het is dus ook maar... een erge inkomstenbelastingtechnische vraag. Dus ik speel hem even door naar mijn collega. Meneer Perik. Uitstekend. Nou, dat, uh, het klopt. De wet is uh, in die zin gewijzigd. Als iemand overlijdt op 8 januari... dan uh, wordt inderdaad in de inkomstenbelastingaangifte van de overledene dat box 3 inkomen opgegeven. Ja. Maar dat hoeven de erfen dus niet te doen. Juist. En dat kan inderdaad uh, tot nadeel leiden. Maar dat kan evengoed tot voordeel leiden. Ja. Dat is niet te zeggen. Andere vraag over een erfenis. Ik heb een erfenis ontvangen. Uh, dit is trouwens een uh, vraag van Lisbeth de Bruin. Van een familielid, de overleden, had een testament gemaakt... en daar weer een, we, daarin werd een legaat opgenomen voor een ander familielid... omdat de uh, legataris uh, nu een uitkering heeft... wil zij dat het uh, legaat na pensioendatum in drie termijnen wordt uitgekeerd. De legataris erft nu dus niks. Ik erf inclusief het legaat. Ik moet het bedrag van het legaat beheren. Ik moet daar de komende jaren belasting over betalen. De rente is voor mij... Ja, de, de, Even wat is een legaat voor mensen die een het niet weten. Een legaat is eigenlijk een specifiek iets. Een geldbedrag of een huis of een auto. Dus je, ma je zegt een specifiek iets vermaak ik aan jou. Ja. Erfgenaam uh, betekent dat je opvolgt in alles. Mm -hmm. Maar een legaat is een specifiek iets. Als het zo is dat deze mevrouw inderdaad het legaat heeft gekregen... met een paar verplichtingen om later uh, uit te voeren... En dan wordt er gekeken naar de waardering van dat geheel... op het moment van overlijden. Mm -hmm. uh, en ja, dan, dan zou dat tot gevolg kunnen hebben dat zij uh, over het geheel betaalt. Maar zij mag daar denk ik voor de waardering wel van aftrekken... de verplichtingen die zij TCT moet nakomen. Meneer Perik zit te kijken. Uh, klopt. Oké. Okay. Hakim El uh, Farisi stelt de volgende vraag. Mijn vraag is: hoeveel geld kan ik mijn kinderen schenken uh, wat op hun spaarrekening mag staan? De leeftijd is 2,5 en 11.: 5.030 euro per jaar belastingvrij. Mag. En eenmalig uh, 24.144 euro. En als maar de kinderen... dan moeten ze tussen de 18 en 35 jaar zijn. Dat klopt. Dus in de, dit specifieke geval, de kleine kinderen geldt dat niet. Maar als de kinderen van deze meneer wat ouder zijn, dan mag dat wel. En als ze een, een woning kopen, dan mag er nog meer worden geschonken. 50.300 euro. Maar ze zijn nog klein, 2,5, dus 5, nu nog even 5.030 euro. Dus als de kinderen een woning kopen, dan mag je 50.000 euro schenken. Ja ten behoeve van die woning dan. Moet je ook aan. kunnen aantonen dat het in de woning gaat? Ja, dat mag overigens ook voor de aflossing van een studieschuld. Juist. Maar dan moet de studie meer dan 20.000 euro per jaar kosten. Dus... Boudewijn ba Wijers schrijft het volgende. Ik ben 44, woon nog bij mijn ouders omdat we de kosten delen. Ik dacht wat kostgeld af. Houd ik van mijn inkomen elke maand een behoorlijk bedrag over... dat ik niet uitgeef, maar spaar voor later... op een spaarrekening en door middel van aandelen. Ik maak als het ware mijn eigen pensioenfonds aan... Helaas is het al jaren zo dat over dit spaargeld meer belasting wordt betaald dan ik aan rente, zeker waardestijging van aandelen verdien. Is die 4% imaginaire winst destijds niet veel te hoog ingeschat? Dat zou zomaar kunnen. Dat is bedacht door Willem Vermeend. Die had dat uh, uh, op zich aardig bedacht. Uh, als je kijkt wat er nu aan rendementen wordt gehaald op de beurs... dan zie je dat die 4% uh, dat de half Nederland, dat zeg ik, heel Nederland, tekent daarvoor. Ja. Je hebt overigens wel beleggingen die uh, een beetje buiten de gebaande paden zijn. Dan moet je denken aan uh, groene beleggingen, sociaal-ethische beleggingen culturele beleggingen, et cetera. Ja. En daar gelden aparte vrijstellingen voor. En dat kan aardig aantikken, hoor. Dan praat je over vrijstellingen van zomaar 55.000 euro. Dus in een windmolenpark investeren kan heel uh, nuttig zijn. Dat, en lucratief ook. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar ook bijvoorbeeld uh, uh, leningen verstrekken aan musea aan een schouwburg, aan aangewezen financiële instellingen... die te maken hebben met goede doelen en dergelijke. Juist, met andere woorden, in deze tijden van bezuinigingen... als particulieren zich massaal melden bij het Concertgebouworkest... omdat ze dan kunnen blijven draaien... of bij het muziekcentrum voor de omroep? Dat zou kunnen. Ik ben natuurlijk geen beleggingsadviseur. Als mensen graag willen beleggen in dat soort dingen, kan ik ze helpen. Maar andersom werkt het niet natuurlijk. Andere vraag van Ria van den Berg. Uh, die zegt, mijn zoon woont in de Verenigde Staten. Zijn dan de Nederlandse regels wat betreft eenmalige verhoogde schenking... bij de aankoop van een huis of eventuele lening voor een huis van kracht? Ja, althans, als, als, de, als mijn vrouw in Nederland woont... en um, van, vanuit dus Nederland die schenking doet, dan ja. is dat zo. Ja. Het grappige is dat de omgekeerde situatie, ja. als een mevrouw in Amerika woont en de zoon studeert hier, dan uh, gelden de Amerikaanse regels. Dan zou het eens dus helemaal belastingvrij kunnen zijn. Ja, als ze, ja, precies, als ze langer dan tien jaar weg is. Ja. Andere vraag, moet je successierechten altijd betalen? Uh, ja. <laughs> <lacht> ja, je mag wel uitstel aanvragen, maar dat kost je dan weer rente. Ja. Maar je ontkomt daar niet aan. Nou, dat is niet helemaal waar, denk oh. ik. <laughs> Bij, ja, zo zie je. Er is een... Een uh, faciliteit voor bedrijfsopvolging. Ja. Als, uh, ja, nee, dat zijn vrijstellingen. Nou, kijk. maar je krijgt het uitstel van betaling. Kijk, op het moment dat, dat je niet meer aan de voorwaarden voldoet hè, binnen vijf jaar, dan moet je alsnog de belasting voldoen. Jawel, maar dat, dat, dat is uh, gebruik maken van allerlei vrijstellingen en regelingen. Maar als er wordt, uh, wordt opgelegd, dan moet je gewoon betalen, tenzij de regels van toepassing zijn. Want anders zouden mensen misschien blij worden terwijl dat niet zo is. Nog een vraag, uh, in dit geval van uh, Sandra Sieren-Koolhaas. In 2011 is, mijn vader van, uh, is de vader van mijn partner overleden. Hij had samen met zijn vrouw, mijn schoonmoeder... een uh, langst levende testament. De waarde van het erfdeel van mijn partner is aanzienlijk... ruim 180.000 euro. Maar tot nu toe alleen een papieren waarde. Het wordt niet nu uitgekeerd. En het is natuurlijk maar de vraag of en hoeveel er ooit zal worden uitgekeerd. Mijn schoonmoeder doet gezamenlijk, dus ook voor de andere kinderen... Voor de kinderen voor de erfbelasting. Moeten wij het erfdeel nu aangeven in box 3 of niet? Waarschijnlijk niet. Omdat er sinds een paar maanden de regel geldt... dat je uiteindelijk niet, als je nog niks gehad hebt als erfgenaam... in box 3 hoeft aan te geven. Maar ik weet niet of er overgang is Dat was in het verleden anders. Dan moest je dat wel aangeven. en Dat was niet zo eerlijk en daarom is dat veranderd. Ja. Is het toch te doen eigenlijk als je met dit soort dingen te maken hebt... om het helemaal zelfstandig in te vullen, zo'n formulier? Nou, de Belastingdienst kan voor heel veel mensen formulieren invullen... als je kijkt naar de inkomstenbelasting. Maar zoals ik aangaf, ja, er zijn altijd mensen die buiten die gebaande paden vallen... dan geldt het niet. Maar voor successierecht bijvoorbeeld... ja, ja werkt dat niet. Dat is allemaal maatwerk. Dat is... Ja, over het algemeen wel. Dat is dan toch prettig om daar wat hulp bij te zoeken. Ja, als je er wat gevoel voor hebt of talent voor hebt, dan kun je dat natuurlijk ook zelf. Maar... Als je er niet uitkomt, dan is het handig om even te checken of je, hoe je dat moet doen. Goed, meneer Perik, we hadden het net over wat je aan je kinderen mag schenken elk jaar... zonder dat je daar belasting over hoeft te betalen. Uh, nu een vraag van uh, mevrouw Velde. Hoeveel mag ik belastingvrij sparen voor mijn kleinkinderen? De jongste is één, de oudste twaalf. 2012. Ja. 2012. 2012. 2012. Euro. Ja, dat klopt. Wa waarom zit er zoveel verschil tussen eigen kinderen en kleinkinderen eigenlijk? Nou ja, Omdat, uh, omdat er natuurlijk toch uh, wel wat belasting moet worden geïnd... Ja, dat is altijd de vraag, ja, maar, de ant antwoord op de vraag. Maar... maar belastingen hebben met moraliteit niet zoveel te maken. Ja. Moet Kijk, je... Mensen vinden vaak dat er, niet wordt, dat er geen belasting wordt gegeven... maar dat, dat ze worden getild. Maar ja, helaas hebben we ermee te maken. Ja, nou ja, ja, goed, er moeten ook allerlei alle, uh, openbare voorzieningen... en dat soort dingen worden betaald in het land. Ja. En daar worden die belastingen natuurlijk voor een deel voor uh, uh, gebruikt. Goed, uh, we hebben u de vragen gesteld. Um, er worden ook uh, iedere uitzending op Radio 1 vandaag... vragen gesteld aan politici en andere uh, mensen uh, van enige naam en faam. Vragen nu aan Jolande Sap, en dat is de fractieleider van GroenLinks. Blauwe Vrijdag op Radio 1. De belastingaangifte van... Ik ben Jolande Sap. Wat is uw eerste gedachte als de blauwe envelop op de mat valt? Oh, dan denk je altijd, oeh, er wordt weer een avondje uh, hard werken. En de hele administratie uit alle hoeken bij elkaar zoeken. En meestal doe ik het ook vrij uh, ja, laat, voor 1 april, de laatste weekend van maart vaak. Maar als ik dan eenmaal bezig ben, vind ik het ook wel weer leuk. Want ik, ik vind dat gecijfer wel leuk. Ja. Heeft u ooit iets verzwegen voor de Belastingdienst? Nee, nooit. En ik denk dat dat ook verreweg het verstandigste is... want met de koppeling van gegevens en het sofi nummer komen ze er echt wel een keer achter. Dus je kan maar beter gewoon helemaal open kaart spelen. Welke belasting moet worden afgeschaft? Ja, afgeschaft is een tikje woest... maar ik zou de inkomstenbelasting... en dan met name voor de lagere inkomens... en de lage schijven zoveel mogelijk willen verlagen. En in ruil daarvoor... Uh, vermogen meer belasten, maar vooral ook milieuvervuiling, energieverbruik, uh, vliegen meer belasten. Welke belasting zou u invoeren? Ja, ik zou ja, direct voor een wat hogere belasting op milieuvervuiling. En dan denk ik aan de vliegbelasting. Ik vliegen. Uh, kerosine is de enige brandstof waar gewoon helemaal geen belasting op zit. Vliegen is wel echt enorm belastend voor het milieu. Is gewoon relatief nu te goedkoop. Hebben we gehad in Nederland eventjes. Is door een enorme lobby weer uh, te, te snel eigenlijk weer afgeschaft. Dat zou gewoon terug moeten komen. Worden de lasten eerlijk verdeeld over arm en rijk? Nee, ik vind dat dat stukken eerlijker kan. Kijk, uh, rijk klaagt wel vaker in Nederland over de hoge tarieven... maar het hoogste tarief hier is 52 procent. we kwamen van 72, dus zo hoog is het al niet. Maar vooral door de aftrekposten betaal je natuurlijk eigenlijk veel minder dan die 52 procent. En de eerste aftrekpost die wat mij betreft afgeschaft mag gaan worden... is natuurlijk de hypotheekrenteaftrek. Dit is Radio 1. De hele dag, Blauwe Vrijdag. De dag van de belastingaangifte 2011. Joran wil af van de hypotheekrente aftrek, Maar dat wisten we al. Er komt nog een vraag binnen over groene uh, investeringen... althans uh, groene beleggingen. Uh, daarvan zei u eerder, die zijn aftrekbaar. Er wordt bij de belastingopgave, bij de uh, opgave van banken, etc. gevraagd naar groene banken, vraagt Susanne Hoenderdaal. Vallen ASN en Triodos Bank daar ook onder? Uh, ik, dat als je gewoon geld parkeert bij zo'n bank, niet... Maar ik denk als je aandelen in, uh, in een van die banken hebt, dat het dan wel geldt. Het is overigens niet aftrekbaar, maar uh, uh, de beleggingen zijn vrijgesteld tot 55.000 euro ongeveer. Juist, dan hoef je dus tot de eerste 55.000 euro geen belasting en fiscale te fiscale En voor fiscale partners geldt het dubbele bedrag, dus iets meer dan 110. En fiscale partners zijn? Dat zijn gehuwde gehuwden, mensen die een samenlevingscontract hebben, et cetera, ja, et cetera. Mensen die samen een huis hebben, mensen die samen een kind hebben... of een pensioengerechtigd zijn, jegens elkaar... Allemaal fiscale partners. Juist. Wat zijn wat uh, jullie be beiden betreft nou de, de, de belangrijkste vragen om te beantwoorden? Uh, voor mensen die niet al te veel uh, sugar hebben van het aangeven van hun inkomsten bij de fiscus. Nou, kijk toch even goed naar gifteaftrek. Kijk goed naar uh, aftrek voor misschien uh, scholing. Uh, denk goed na over waar je in belegt. Want dat maakt wel verschil. En. Uh, ook bij kleinere vermogens kan het echt helpen. En wat betreft uh, uh, zaken rond leven en dood uh, is het natuurlijk Denk altijd raadzaam om een goed testament te maken. Een goed maar testament gezegd. Ja, ja. Goed, goed nadenken over hoe je dat wil plannen. Want je kunt door een goede planning toch ook wel wat belasting besparen. En ja. Dat is soms heel zinvol. Ja, dan denken mensen: moet ik weer duizend euro aan zo'n notaris uitgeven om een testament te maken? Dan heb je er dus dik uit als het goed is. <laughs> goed. Ik dank u zeer allebei voor uw komst. Uh, Rob um, Perik die is belastingadviseur bij Baker Tilly Burke, accountants en belastingadviseurs en Erna Kortlang notaris bij de Klerk, advocaten en notaris. En voormalig voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. De hele dag hoort u op Radio 1 de antwoorden op uw vragen. U kunt ze mailen aan Radio 1, Blauwe Vrijdag, radio 1.nl. Zometeen ook bij de VARA. En straks bij de NCV bij lunch. Vanmiddag ongetwijfeld ook bij de EO. En bij de, bij de AVRO vanaf het uh, Rembrandtsplein, moet ik zeggen, in Amsterdam vanuit de kroon. De hele dag hier op Radio 1. Blauwe Vrijdag. Door naar Prem de in een gele bus. Prem. Goedemorgen Sven. Uh, ik ga vandaag praten met Peter Kavelaars. Dat is een heuse professor. Hoogleraar fiscale economie aan de faculteit der economische wetenschappen in Rotterdam. En dan gaat het over een stukje Nederland. Waar er een vlak. Taxeert, waar je 34,4% belasting betaalt uh, tot, tot zo'n 188.000 euro. En als je half miljoen euro verdient, betaal je maar 35,4% belasting. En luisteraars, u zult het misschien niet weten, maar dat is echt in Nederland. In het kader van Blauwe Vrijdag gaan we daarover praten. Maar u krijgt eerst de warme, zeer aangename stem van Donald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Een Afghaanse politieagent heeft in het oosten van Afghanistan negen van zijn collega's doodgeschoten. Dat meldt persbureau AP. De agent schoot de negen vannacht in hun slaap dood tijdens een bewakingsronde. Daarna pakte hij de wapens van de agenten af en vluchtte in een pick-up truck. Een scholengemeenschap in het Drentse Meppel is naar de politie gestapt vanwege een zogenoemde banka-lijst. Het zijn lijsten met de namen van meisjes die makkelijk te vinden zouden zijn voor seks. Volgens de politie is het verspreiden van een banka-lijst smaad en laster en dus strafbaar. Twee op de drie Nederlanders zijn pessimistisch over de toekomst van het land, blijkt uit een onderzoek van het SCP. Eén op de vijf mensen vindt dat het goed gaat. De sombere stemming wordt veroorzaakt door de economische crisis. En de ChristenUnie wil Janneke Louisa als nieuwe partijvoorzitter. Ze moet opvolger worden van Peter Blokhuis. Louisa wordt de eerste vrouwelijke voorzitter van de ChristenUnie. Ze is gemeentesecretaris in wijk bij Duurstede. En de benoeming moet officieel worden op 12 mei, dan is het partijcongres. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB verkeersinformatie. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam was eerder een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij. De file is twee kilometer en staat tussen Voorthuis en Hoevelaken. A2 Den Bosch richting Eindhoven tussen Knopend Vught en Bokstel Noord. Drie kilometer. Het, uh, daar is de rechterrijstrook dicht bij Vught. Dat komt door een kapotte auto. En op de A4 Den Haag richting Amsterdam wordt nog immer gewerkt... Tot zondag tussen Leidsen en Dorp is 5 kilometer file. En op de A50 Arnhem richting Os, tussen knopend Valburg en knopend Ewijk, staat 2 kilometer. Dit is radio 1 NTR. Rem time. Rem In het kader van Blauwe Vrijdag, hier op Radio 1, praat ik vandaag met Peter Kavelaars, hoogleraar Fiscale Economie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Over een stukje Nederland dat we maar altijd lijken te vergeten, maar waar een bijzonder belastingstelsel heerst. Voor rond de 20.000 Nederlanders, waarvan zo'n 10.000 belastingbetalers, geldt al enige tijd een vlaktax. Iedere belastingbetaler betaalt 30,4% belasting. Of je nu 50.000 euro of 150.000 euro per jaar verdient. Alleen als je meer dan 188.000 euro verdient, betaal je 35,4% belasting. Maar ook als je half miljoen of een miljoen euro verdient, betaal je nog steeds 35,4% belasting. En weet u waar in Nederland dit belastingstelsel geldt? In de Caraïben, Saba, sint Eustatius en Bonaire. Sinds de ontmanteling van de Nederlandse Antillen zijn dit bijzondere gemeenten van Nederland. Voorheen hadden zij fiscale autonomie, dat betekent dat ze zelf bepaalden hoe ze hun belastingstelsel inrichten. Maar nu ligt de verantwoordelijkheid bij Nederland. En sinds 1 januari 2011 is er daarom een nieuw fiscaal stelsel ingevoerd. En nu vraag ik me af waarom we dit simpele verbeterde systeem... niet in ons hele Koninkrijk invoeren, waarom alleen in de Bes-eilanden. Wat vindt u of heeft u vragen? 0800-1121. Mail naar primtimeapenstartntr.nl en de tweets kunnen naar hekje primtime Radio 1. Welkom bij Blauwe Primtime. Dit is Radio 1. De hele dag, Blauwe Vrijdag. De dag van de belastingaangifte 2011. Professor Kavelaar, u bent ook bij het wetenschappelijk bureau... van Deloitte in Rotterdam verbonden. Dan heb ik u helemaal goed geïntroduceerd. Wat voor systeem is die vlaktax? Ja, dat is op zich een heel mooi, eenvoudig systeem. Tenminste, dat lijkt erop. Omdat je maar één tarief betaalt, eh, ongeacht de hoogte van je inkomen. Dus eh, 30,4 procent of je 2 euro verdient. U zei het net al, of 100.000 euro. Het maakt allemaal niet uit. U zei dat ze daar een dollar zo over eens rekenen. Ja. Eh, en alleen als echt wat hoger wordt, hè, boven de... 250.000 dollar. 250.000 dollar, precies. Dan gaat het tarief ineens naar 35,4, maar ook... Dat is nog heel schappelijk, uh, zou ik zo zeggen. Dus die mensen zijn er op dat punt wel blij mee. Maar jij hebt ook een hoge belastingvrije voet, hè? Dus je hebt ook nog een hoge belastingvrije voet, die is zelfs de laatste tijd nog wat verhoogd, omdat de belastingdruk daar toch eigenlijk nog wel aan de hoge kant bleek te zijn. Ja. Ze hebben meer geld ook binnengehaald dan ze hadden begroot. Het komt zelden voor, 10 ja. miljoen dollar meer. Dus ze hebben iets aan de niet aan de tarieven, maar aan de belastingvrije voet gedaan. Dus, dus tot, tot, tot, tot, tot 40, 30 duizend dollar betaal je geen belasting? Uh, nee, het is wel ietsje, ietsje lager. Het is wel ietsje lager. Ik denk, ja. denk, denk ongeveer 10.000 dollar. Ja, ongeveer. dus daar betaal je helemaal geen nee. belasting. En nee. waarom hebben ze want dit is door Nederland bedacht. Zeker, ja, dat is door Nederland bedacht. Nou ja, maar eigenlijk was de gedachte dat uh, als je een, uh, een vlaktakstarief hebt... dat het heel eenvoudig wordt. Nou... Het is op zich natuurlijk eenvoudig als je maar één tarief hebt. Te meer omdat het zo is dat het feitelijk ook denk ik één tarief is. Want die in hoge inkomens die komen daar namelijk niet voor. Dus vermoedelijk is er daar niemand die 35,4% betaalt. Ja. Nou, Het is dus heel inzichtelijk. Alleen wat het bezwaar er een beetje van is... en dat zou ook voor Nederland wel een punt kunnen zijn... bij de afweging of we nou wel of niet zo'n vlaktax moeten hebben. Het is natuurlijk niet helemaal rechtvaardig. Want ook als je heel weinig verdient betaal je dus al direct 30,4%. Ja. En omgekeerd, als je dus toch een wat hoger inkomen hebt... dan gaat dat in tarief niet omhoog. Terwijl wij dat in het algemeen... Wel redelijk rechtvaardig vinden. Dat je wat meer betaalt naarmate je een wat hoger inkomen hebt, en wat minder als je een lager maar, inkomen maar, hebt. Maar, maar hoe, hoe komt het dan dat we in Nederland zeg maar een bepaalde belastingmoraal hebben? Dat is hoe meer je verdient, hoe meer belasting betaalt. Hoe minder je verdient, hoe minder je betaalt. En dat we dan nu de baas, ouderwetse baas worden over die eilanden via de gemeente, en dat we dan onze principes hebben laten varen bij de invoering? Nou, ik denk, dat het, ik denk dat het niet zozeer is dat we onze principes laten varen. Ik denk enerzijds dat men heeft gezegd... het, het aantal mensen wat daar woont is niet zo heel erg groot. De inkomenspreiding is daar misschien iets minder groot. De hoge inkomens die tref je daar niet zoveel aan... terwijl je dat in Nederland wel hebt. En, wat ik zelf denk... Uh, het is misschien gewoon een soort experiment... om te kijken of het straks inderdaad werkt... En het dan ook in Nederland zou kunnen worden toegepast. Dus ik zie dat wel die richting op gaan, uiteindelijk. En in die discussie in de Tweede Kamer, wat hebben partijen als SP, GroenLinks en zo gezegd over het systeem? Nou ja, die waren daar uh, deels wel, maar deels ook weer niet mee overeens. eens. Uh, dus daar, daar zie je wat, wat verschillen uh, in zitten. Men heeft ook gezegd: nou, laten we maar eens kijken hoe het uitpakt. En sommigen waren natuurlijk inderdaad uh, wel op tegen, omdat met name die lage inkomens dus is gelijk al die 30,4%. Dus het is voor de linkse partijen, die zijn er iets minder enthousiast over geweest. Dat is natuurlijk daar. Maar stel dat het een, een, een experiment is, dus dan zouden we straks kunnen zeggen over zes jaar, jongens, kijk, sinds de invoering van de vlakstak op de beste eilanden bleek dit, dit, dit, dit. Laten we het ook in Nederland doen. Uh, het zou mij niet verbazen als het die, als het die richting ging. En dan zie je twijfel achter of je dat natuurlijk zo kunt doen. Want de omstandigheden daar zijn heel anders dan hier. Ik bedoel, dat weten we natuurlijk allemaal wel. Het is daar uh, toch allemaal wat, wat eenvoudiger, wat kleinschaliger. economisch wat minder ontwikkeld. Uh, dus de vraag is of dat je dat dan zonder meer in Nederland kunt gaan toepassen. Maar je betaalt daar bijvoorbeeld ook geen successierecht als je doodgaat. Zeker. Ja, dat is op zich wel aardig. Die hebben ze afgeschaft, want die hadden ze namelijk wel. Ja. Maar wat bleek, de afgelopen vijf jaar ongeveer... dus voor de nieuwe situatie, uh, hadden ze dus die belasting. En toen hebben ze, ik geloof, iets van 350... dat ging toen nog in Antilliaanse guldens, hè, want toen hadden we natuurlijk de Nederlands aan tillen... hebben ze in die vijf jaar ongeveer 350 Antilliaanse guldens... Ingevorderd aan belasting. Ja. En toen zei ze, ja, dat is niet zinvol. Dus die hebben afgeschaft. Dus de dus we doodbelasting, betaalden... want dat is een verschrikkelijk onrechtvaardige belasting. U werkt uw hele leven lang. U betaalt uw hele leven lang belasting. Dan heeft u vermogen gecreëerd. En als u doodgaat, dan uh, pakt de staat nog een beetje... wanneer het aan uw kinderen wil nalaten. Ja, maar het is wel zo, ik, ik vind het zelf minder onrechtvaardig. Want de, degene die betaalt zijn de kinderen. Althans, de, de ja. erfgenamen. En die, ja, die krijgen gewoon een bedrag in de schoot geworpen. Wat uh, waar hun vader en moeder de, voor de, gezweet de, heeft zeker, en belasting betaald heeft. Zeker, nee, dat, dat klopt. Dat ja. is ook de gedachte erachter. Maar ik, ik vind het wordt zeggen... doodbelasting veel leuker dan ja. succes. Hè. Ja, ze wordt hier ook wel aangeduid, ja. Ja, ja, dat dat, ja. Dat, oké. Okay. <laughs> Luisteraars, u mag meebellen, u kunt meedoen. Heeft u vragen 0801 121. Mail naar primtimeapenstartntr.nl. En de tweets kunnen naar hekje primtime radio 1. Ah, oké. De is op zijn een Hij hangt altijd aan het slippen, maar nooit kwam er één woordje van dank over zijn lippen. Zijn ogen zijn precies twee schele kakkerlakken. Als ik denk dat hij naar boven kijkt, dan kijkt hij in mijn zakken. In zijn schoenen zitten torpedo's, die schiet hij op mijn schenen. Telkens als hij denkt dat er contracten zijn verdwenen, uit zijn neus gaat het ontlaggas. En terwijl ik haast versmacht, heeft hij spaarvarken verkracht. Ja, hij is een grote Vlaming. Een verhelderende geest. De plafoor van Fabiola is zelfs al bij hem geweest. Luisteraars, dat is natuurlijk Urbanis over de belastingambtenaar. En nu is het leuke... Goedemorgen, meneer Alex Brenninkmeijer, onze nationale ombudsman. Goedemorgen. Ik ben zeer vereerd en blij dat u, uh, dat u even tijd wil maken voor ons. Wat ook leuk is, u bent de man die Peter Kavelaars benoemd heeft... ...als hoogleraar in Leiden, hè meneer Kavler? Ja, volgens mij is dat wel zo. <laughs> ik denk dat uh, die, de heer Brenningmeijer het wel nog wel kan herinneren. <laughs> ja, zeker. We ja. maken hele goede collega's. Ja, ja. zeker. Ja. Ja. Uh, meneer Brenningmeijer, uw uh, dienst heeft onderzoek gedaan... ...naar hoe de uh, overklachten waren van de bewoners van de BES-eilanden... ...tegen de Belastingdienst. En nu ben ik ja. zo benieuwd of u kunt vertellen... ...hoe men tegen de Belastingdienst op de BES-eilanden aankijkt. Ja, uh, nou, wat opvalt, dat is natuurlijk dat er een, een wijziging van systeem is. Ook de dollar is ingevoerd en dat heeft ook veel onrust veroorzaakt. Dus veel mensen hebben daarbij ook wel boos gekeken in de richting van de belastingdienst... omdat alles veel duurder werd. Er zijn ook wat dingen die, uh, die lastig liggen. Bijvoorbeeld um, uh, de, de zelfstandigheid van Curaçao en uh, Aruba en dergelijke... Uh, brengt mee dat mensen die goederen... In, in Curaçao kopen... en meenemen bijvoorbeeld naar Bonaire... dat oh ja. daarover invoerrechten moeten worden betaald. Dat oh ja. overvalt mensen. Dat ze um, uh, daar helemaal niet op gerekend hadden. En uh, ja daarmee ook... goederen van Curaçao veel duurder maken... voor mensen van Bonaire. Ja. En dat geldt natuurlijk voor de andere eilanden ook. Uh, dus dat zijn dingen die, die onrust veroorzaken. Wij hebben zelf een bezoek gebracht... aan het uh, de Belastingdienst... voor uh, Caribisch Nederland... En we hebben, uh, we hebben de overtuiging dat dat, dat dat een serieuze dienst is en dat die uh, op zich werk, uh, goed doen. Uh, en, en we hebben daar uiteindelijk ook niet heel veel klachten over ontvangen. En we hebben folders uitgedeeld op de eilanden uh, uh, met een gratis telefoonnummer, met een uh, e-mail toegang. Maar ja, de mensen moeten natuurlijk nog wel hun weg vinden naar de uh, nationale ombudsman en de ombudsman voor, uh, voor de Caribische eilanden. Maar uh, het, het loopt niet storm. Oké, okay, en nu heb ik begrepen dat er een klacht is dat ze te snel zijn de belastingdienst met terugbetalen als je geld krijgt. Dat ze niet snel genoeg zijn met terugbetalen. Nee, dat ze te snel zijn met innen en te terugbetalen. Snel. Ja, ja. Ja, dat, dat kan voorkomen. Kijk, als daar problemen mee zijn, dan hebben wij de gewoonte om uh, direct contact op te nemen met uh, de belastingdienst. En hmm. uh, vaak kunnen de problemen dan ook snel opgelost worden. Ja. En... Dus daar kunnen mensen zich gewoon mee melden. En als u nou moet oordelen, want het is een, nieuw, een nieuwe dienst, hè, sinds 1 januari... dan zegt u Belastingdienst Caribisch Nederland. Ja, wat voor cijfers zou u ze geven? Nou, ik ben altijd een beetje voorzichtig, maar een, een 6-7 zit er wel in. In ieder geval niet onvoldoende. Dus uh, ze doen hun werk wel voldoende. En uh, als, uh, als ze flink hun best doen en, en steeds ook goed reageren op klachten, dan uh, zouden ze misschien nog zelfs wel wat hoger kunnen komen. Oké, okay. professor, of denk ik, u bent het niet meer, hè? Om, uh, uh, onze nationale ombudsman, meneer Brenningmeijer, hartstikke bedankt. En uh, uh, ja, ja. heeft u uw belastingformulier al ingevuld voor 1 april? <laughs> Nee, ik, ik moet dit weekend nog heel hard werken. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Dank u wel, meneer Brenningmeijer. Hartstikke bedankt. Dag gedaan. Uh, professor Dag. Kavelaars, uh, als, als, als, je, als je nu kijkt naar zo'n dienst. Ik, ik, ik probeer even te kijken. Ik woon op de Besse eilanden En ik begin een bedrijf. Dan heb je hier in Nederland dat we heel veel doen. Dat je opbrengsten van je bedrijf in een BV stopt. He, ik, ik ben ja. een eenmanszaak. Maar je kan ook een BV hebben. Zeker. Ja. Uh, uh, uh, als jij nu... Geen, je betaalt inkomen. Maar hoe zit het met de vennootschapsbelasting Hoeveel procent vennootschapsbelasting betaal je... als je een BV hebt op, op de, de, de Bonaire, Sint-Eustatius en Saba? Ja, dat is het mooiste tarief wat je kunt voorstellen. voorstellen want dat is namelijk 0 procent. Want ze kennen namelijk geen winstbelasting. Dus als je daar een BV'tje hebt... Uh, waarin je een bedrijfje hebt... Dan, uh, ja, dan betaal je dus helemaal geen winstbelasting. Want die hebben ze afgeschaft met het nieuwe systeem. En dat is eigenlijk vooral gedaan om daar economische bedrijvigheid heen te trekken. Dus echt om investeringen aan te trekken, zodat uh, nou ja, dat daar ook gaat gebeuren. En dat maar is... ik, maar kan, ik dus, dan kan ik toch een brievenbus BV daar beginnen? Ja, maar dat is dus niet de bedoeling, want er moet wel echt bedrijvigheid plaatsvinden. Dus als je een brievenbus daar neerzet, dan lukt het niet. En ook als je bijvoorbeeld een beleggingsvennootschap hebt. Hè, je hebt een ja. BV'tje, er zit een miljoen in of twee miljoen. En je gaat het daar neerzetten, dan werkt het niet. Want dan heeft men het zo geregeld dat die BV dan fiscaal gesproken in het Nederlandse systeem valt. En de... dan betaal je dus gewoon... 25% of 20% VPW. Dus je, je, je bent, als je een pensionado bent, iemand met veel geld, die zegt: ik ga nu verhuizen naar de bes landen, dan is dat niet slim. N -n nou, op zich kan het wel slim zijn, want hij heeft natuurlijk dat 30% tarief. Dat is in het algemeen natuurlijk mooi, maar voor de, voor de BV schiet dat niet op, want die zal gewoon in Nederland blijven zitten. Dus dan betaalt hij gewoon wat hij al betaalt. Oké, okay, maar stel nu dat ik. Um... Nou, nou ik, ik ben multimediaal informatieverstrekker, ik, ik, ik ontwerp formats. Ja. Uh, ik was heel veel bij een bedrijf dat mm -hmm. games ontwikkelt. Ik ga nu met 50 mensen naar Bonaire, ja, ik zeg, begin daar ja. een bedrijf. Dat ja, gaat helemaal goed, fiscaal gesproken. Ja, dat is echt een bedrijf, dat heb je daar zitten, je hebt daar mensen, je hebt daar activiteit. En dat betekent simpelweg dat de winst die daar wordt behaald uh, niet belast is. En alleen, dat is eigenlijk één heffing waar je rekening mee moet houden en met name. Als het de wind uit de vennootschap wordt gehaald... Ja. Uh, dus ja maar dividend, ja. dan is daar slechts 5% Maar da, まあ als ik dan vervolgens bij dat geld in Nederland kom... over 40 keer dan hoef ik hier niet meer opnieuw belasting te betalen. Als je het geld uit die BV zou hebben gehad, ja. daar ter plekke... Ja. gewoon in de best heb je het eruit gehaald... Ja. en je neemt het geld mee naar Nederland... ja dan, nee, dan betaal je daar geen belasting meer over. Ja, je gaat weer beleggen hier in ja, Nederland dan. dat dus is maar, wat anders. Ja, nee, maar maar echt serieus, dus als ik nu... Uh, wat kijk, ik schrijf boeken, ik maak uh, tv-formats... of als John de Mol nu zegt, ik nee. ga allemaal formats die hij verkoopt... Hij verhuist met zijn hele bedrijf naar, naar Bonaire. En hij, hij laat ook daar echt 40, 50 man werken. Die ja. pilots op en zo. Ja. Dan nou, als jij daar de activiteiten allemaal verricht waarmee je ja. winst behaalt, dan is dat daar echt belast. En dan klopt het wel. Kijk, zo gauw hij dan toch weer activiteiten van daaruit in Nederland nee. gaat doen, dan gaat dat in zoverre niet door. Maar echt als daar, het gebeurt gewoon. We hebben dan inmiddels een Albert Heijn en dat weet u, ja. eh, denk ik, nou, die, die ondernemer die, die zit vast in een BV, denk ik. Ja. En die zal dus inderdaad geen VPB betalen, geen winstbelasting betalen. Maar ja. zijn Bonaire, Sint-Eustatius en Saba onderdeel van de Europese Unie? Nee, zijn ze niet. Uh, er is een heel klein elementje wat een rol kan spelen, maar in principe zijn ze, vallen ze niet onder de Europese Unie. Nee. Nee. Dus en dat geldt ook voor de andere Nederlandse eilanden. Daar. Maar als je dus producten daar maakt, doe maar even wat games, moet je dan invoerrechten betalen als je ze in Nederland wil invoeren? Uh, nee, dat, daar zit nou net een bijzonderheid in. Dus inderdaad, als je goederen, zeg maar, die daar ontstaan, of, ja. uh, en je gaat die naar Europa halen, dat is niet alleen ja. Nederland, maar naar Europa, dan is er in principe geen invoerrecht voor zulke. In zoverre is er dan wel weer Europese regelgeving. Dus een heel klein stukje Europese regelgeving. Ik snap niet waarom half Nederlandse ondernemers niet naar BES-eilanden rennen. Nou ja, als ze, als ze van daaruit kunnen ondernemen, dan, dan is dat inderdaad prima, hebben ze nog mooi weer ook. Dus, uh... ja, ook... <laughs> goedemorgen meneer Van Rest, wat leuk dat ik u hoor, ik heb u gemist. Uh, uh, bent ja. u nog van plan om naar de Beste-eilanden te gaan? Uh, nou, ik, ja, dan moet ik een hoop geld betalen. Maar <laughs> ik ben er wel voor voor die vlagpad, uh, Want ik val dan, ja ik weet niet, 10.000 dollar, dat zal ongeveer iets en minder zijn dan euro's. 8.000 uh, Maar dan val ik om, dat op. ik dat niet hoef te betalen. Ja, maar, maar u ik... verdient toch veel meer, meneer Farest? U komt echt boven die, die 8000 euro per jaar uit, hoor. Aan AOW? Ja, met uw pensioen en wat u erbij scharrelt. Nee, ik scharrel er niet bij. Ja, misschien met een of andere dame, maar goed. <laughs> maar goed, uw uh, uh, uh, ik, ik heb nog een vraag. Ja. Uh, kan daar alles mee betaald worden, ook in een crisistijd als deze? Dus bijvoorbeeld asfalt, de partijen, uh, nou alles wat uit de belasting betaald wordt. Kan men, oké, okay, ook... ja. Of, of, en dan of... nog een vraag, heb ik een opmerking. Ja. Uh, als men dat hier invoert... Uh, dan kost het, uh, ja, kost het uh, voor u pret... of misschien voor mij ook wel... een hele hoop belastingambtenaren. Want het is, uh, nou ja... Dat is ook, de computer kan het doen, verder niks. Ja, oké. Okay. En, uh, en dan zei u ook nog iets over uh, erfenis... In Spanje moet je alles opmaken of ergens uitzetten. Voor je dood dan heb je dat niet gedaan. Wat er dan nog staat, is vervolgd aan de staat. Hoef je geen belasting te betalen. Maar kansen om alles aan je kinderen te geven, of weet ik veel wat. Oké, okay, meneer, meneer Van Rest, ik, ik vind het zo leuk om uw stem weer te horen. Dus dank u wel dat u weer in de, de uitzending kwam. En een paar goede vragen. Uh, ik zal beginnen met dit. Is de u zei van uh, professor Kavelaars, dat de opbrengst. 10 miljoen hoger was dan begroot. Wat meneer Vares wil weten is... zijn de opbrengsten uit de belastingen... voldoende om die drie BES-eilanden draaiend te houden? Of moet Nederland er extra geld Nee Nee, nee. de opzet is dat ze zich helemaal zelf onderhouden. Uh, dat die, uh, die, ze hebben begroot 50 miljoen dollar opbrengst. Ja. En dat, daar kunnen ze hun uitgaven mee doen. Er zijn overigens ook nog wel wat lokale belastingen. Dus ja. die leveren ook nog wat op. Maar wat blijkt nou, in, het, in de eerste deel van 2011... Is er, uh, zag het eruit dat er 60 ja. miljoen binnen. Nou, dat is een overschrijving van 20 procent meer opbrengsten. Dat is enorm. Um, en wat ze nu hebben gedaan, is dus inderdaad dat wat, wat tarieven hebben tegemoet gekomen, wat lagere belastingvrije sommen, wat andere ja. dingen. En dat komt overigens eigenlijk door het punt wat uh, Alex er net al even ja. aanmeldde: een hele grote uh, zware druk zit in wat we noemen de bestedingsbelasting. Dat is zeg maar even vergelijkbaar met de Nederlandse BTW, BTW, ja, precies. En die zorgt eigenlijk voor een te hoge belastingdruk. Als je een auto koopt, een heel mooi voorbeeld... Ja. dan zit er in principe eh, omzetbelasting, die ABB op, he, algemene ja. stedingsbelasting. Die worden natuurlijk allemaal geïmporteerd daar. Ja. Uh, via Want alles is import. Precies, ja. via Sint Maarten, Curaçao, et cetera. Maar op een auto betaal je in principe... Uh, 25% BTW. Ja, nou, dat is natuurlijk of, of algemene bestedingsbelasting. Dus het is enorm duur. En je ziet dus dat men nu probeert om die algemene bestedingsbelasting, om die wat naar beneden te krijgen. Om het prijsspel een beetje te drukken, want dat is enorm gestegen. En daar ja. zitten die mensen mee, want ze zien wel hun prijzen stijgen, maar hun inkomens, nee, die, die blijven achter. Oké, okay, ja. en vandaar de klacht. Ik uh, uh, uh, ben gons, het waarom u me niet uitlegt dat het draagkrachtbeginsel een rechtvaardiging is voor de erfbelasting. Uh, dat, nou, dat, dat is een van de argumenten. Er zijn meer argumenten. Draag ik af het beginsel, dat gaf ik net in feite al aan. Ja. Dat als, je, als, je, als je meer inkomen, niet waar het vandaan komt, ja. dan ben je Je moet je ook afvragen waarom je ouders waarom je, oh, straf dat ze hard gewerkt hebben. Ja. Uh, want dan, uh, nee, ik vind nog steeds dat de doodbelasting, als jij bij lief, op 50% belasting hebt betaald. En dan gaat je kind vervolgens... En voor wie moet ik werken? Als ik geen kinderen had, zou ik ook maar uit de pot vreden, hoor. Ja, maar je hebt het goed Is het algemeen. Je maakt het gewoon zelf op, hè. Dat, is, dat is het handigste. Ja, nee, want ik wil het allemaal. Ik wil ja. dat mijn kinderen voorsprong hebben. Ja. Anders zou ik niet 18 uur per ja. dag van huis weg zijn... Ja. Nee, en dat, mijn kinderen, uh, en ja. daar was ik de hele dag met de uitkering thuis gaan zitten... en mijn kinderen gaan verwennen, had ik mijn kinderen zien opgroeien. Ja. Nee, dat is, ook, dat is natuurlijk ook altijd het argument. Er dus ja, is ook veel veel voor te zeggen. Meneer, maar, meneer Bert Goossens is weer zo iemand die zo dom denkt. Lucas Bal zegt, Bonaire, belastingparadijs. Nederland zuigt zijn inwoners leeg. Het grote geld verdwijnt hier vanzelf. En uh, wat ik uh, leuk vind, dit is van Jan Bakker. Onze linkso uit Sint-Anna-Parochie belachelijk en onrechtvaardig systeem daarop de beste eilanden... op zo'n manier zal ons land failliet gaan. Dat begrijpt ons een kind. Nou, zal ons land failliet gaan met de vlaktak? Nee, nee, zeker niet. Nee hoor. absoluut niet. Nee. Want kijk, het tarief wordt dan zo afgestemd... dat het op zich budgetair neutraal is, zoals we dat noemen. Dus nee. we kijken simpelweg wat we aan belasting moeten binnenkrijgen... en we stemmen daar het tarief op. En dat zou voor Nederland, dat is overigens wel interessant... als je nu de vlaktak zou invoeren in Nederland... Ja. dan zou het uitkomen op een tarief van ongeveer 35 procent. Ja. Nou... Ik betaal, vanaf... ik betaal, ik betaal, ik betaal uh, uh, omdat ik ook voor een deel in box 3 zit. Ik ben een vrij succesvol mens, uh, economisch. Mm. Dus uh, betaal ik uiteindelijk, geloof ik, uh, voor het laatste deel 42 procent. Ja. Waardoor ik gemiddeld ja. op 48 procent, ja, geloof ik, kan Nou, Dat zou dus in het nieuwe systeem, als je, als je het nu zou doen... zonder aftrekposten en zo, ja. de zou het 35 procent zijn. Nou, dat is voor de hoge inkomens natuurlijk heel mooi. Maar ja, voor de lage inkomens is dat natuurlijk een stuk minder. Want ja, maar de, maar, maar, maar, de, maar de facto betaalt iemand tot de inkomen van 35.000 bruto betaalt eigenlijk geen belastingen. Ja, wel, wel, wel iets, wel iets. Uh, dat ligt wel iets lager, maar kijk, uh, de, de, de hele lage inkomens daar dat zal ook zo blijven. Die, die, die, die blijven er buiten. Maar uh, het hangt er een beetje af hoe je de belastingvrij som gaat inrichten, die heffingskorting zeg maar. Hoe hoog die gaat worden, speelt een hele belangrijke rol. Okay. Peter, je bent de laatste beller. Goedemorgen. Ja, ik vind uh, dat je vraagtekens kunt stellen. Dat gaat dan niet over de ABC-eilanden, maar over Nederland in het algemeen. Bij het feit of het te, wel zo'n moreel verantwoord is van de overheid... om belasting te heffen over inkomsten verkregen uit eerlijke arbeid. Maar meneer Peter, uh, wat bent u een man naar mijn hart? Kun je dat niet een immorele daad noemen? Meneer Peter, wat bent u een man naar mijn hart? Het verschil tussen de Comoran-mafia en de overheid... is dat de ene het met de jachtgeweer doet en de ander met de blauwe envelop. Uh, ja, maar ik, ik ben ervoor om... Uh, meer te belasten aan de uitgavenkant. Dan kan de mens zelf bepalen wat je aankoopt en hoe duur en uh, wat je wil besteden. En dan betaal je accijns en btw. Peter, wat voor leesje. werk doe je? En, oh, ik ben gepensioneerd inmiddels. En, wat deed je <laughs> daarvoor? Ik heb altijd in de, ho ik heb altijd in de horeca gewerkt. Altijd de hardwerkende Nederlander. Nee, Oké, me ja. meneer Kavelaars. Wat, wat ik, nou, Peter, hartstikke bedankt. Echt, dit is zo. Okay. Oh, wat ben je intelligente man. <laughs> uh, uh, uh, meneer Kavelaars, professor Kavelaars, kijk, het gaat me hierom. Je hebt die belasting op arbeid. Dan, dan zeg je tegen iemand, je werkt in het zweet des aanschijns verdien ik mijn brood. En dan zegt de overheid, ik wil de helft, haaf. Je ja. zou ook kunnen zeggen, iemand die spendeert, die zuipt, die rookt, uh, uh, die in de disco rondhangt, in de laat die persoon betalen, dus belast de besteding en niet het inkomen. Ja, nou, er is uh, deels wat voor te zeggen. We kunnen dat niet helemaal omschrijven, want dan dat, dat zouden we gewoon te weinig belasting binnenhalen. Maar het is absoluut waar dat je ook vanuit economisch perspectief beter meer belasting kunt heffen op consumptie ja. dan op arbeid. En we, het is ook voor ons in Nederland van groot belang dat wij de belastingdruk op arbeidsinkomen verlagen. Ja. Dat is overigens ook iets wat de huidige staatssecretaris... Uh, Meneer de Wekers. ...wekers uh, in zijn programma heeft staan. Hij wil, uh, zeg maar, de BTW-druk verhogen. Ja. Uh, misschien ook... Zijn ze en ja. de druk op arbeid verlagen. En dat, dat is een hele goede richting. Professor is... Kavelaars, ik rook, ik zuip, ik uh, gebruik veel benzine. Ik betaal graag die belasting daarvoor. Maar als ik producten maak... En onze arbeidscomponent is lager, dan kunnen we concurreren, kunnen we exporteren. Dat is ook een heel belangrijk argument dat we voor de export de kosten van de productiekosten ja. kunnen verlagen. door de, druk, de belastingdruk op arbeid te verlagen. Dus ik, dat, dat is absoluut waar. Ik ben er ook een groot voorstander van. Maar waarom dus hebben dus ze ook, dat niet gedaan? op de beste elanden. Uh, ja, dat is oh, eigenlijk vind ik ook vrij onbegrijpelijk. Ze hebben dat dus echt gezocht in die winstbelasting die ze zo heel ja. laag hebben gehouden. En veel minder in. De op arbeid. En dat hadden ze denk ik eigenlijk wel moeten doen. Plus het feit dat er een heel ander groot nadeel is van het feit... dat ze daar dus die winstbelasting niet hebben. Dat lijkt dus wel mooi, maar andere landen die... Belastingverdragen sluiten om eventueel dubbele belasting ja. te voorkomen. Eh, die zullen met zo'n land dat geen vennootschapbelasting heeft. eigenlijk geen belastingverdragen sluiten. En als je de economie van een land wil stimuleren, dat doen wij in Nederland ook. We hebben in Nederland 90 belastingverdragen ongeveer. Ja. Dan moet je die hebben. En ja, dat zal voor de best dus heel lastig zijn. Dus het is nog niet eens zo verstandig vermoedelijk geweest dat men daar. Uh, die winstbelasting dus eigenlijk heeft afgesloten. Dus, dus je zou die winstbelasting wel moeten houden. Dat denk ik en wel. En dan ja. praat je over een 10, 11 procent. Nou, als je tussen de 10 en 15 procent zou zitten... dan hebben ondernemers helemaal geen probleem. Het is een heel mooi tarief. Dus uh, dan zou ik mee Al Jazeera kunnen gaan maken op Saba. Want dan wil iedereen belasting verdragen met... dan word ik multimiljonair omdat ik een satellietstation heb op Saba. Alleen... Wat ik advertentieinkomsten haal uit mijn b-kantoor in Amerika en in Azië en in Thailand... die worden dan niet belast omdat, ik dan, omdat ze dan zeggen... goed, je hebt een belastingverdrag met Saba. Ja, nou, ja zeker. Nou, die bij, die bij, of neveninkomsten die zeg maar, in elders worden ja. gemaakt... die worden sowieso elders ook belast. Dus die zullen nooit op Saba dan belast worden. Ja. Je kunt alleen maar belasten op Saba in dit voorbeeldje... wat echt op Saba aan winst wordt gemaakt. De ja. activiteiten die daar plaatsvinden. Maar stel nou dat op Saba zo'n bedrijf zit, die, die, ja, inderdaad, uh, of een buitenlandse bedrijf die de activiteiten richt, en je hebt geen verdrag, dan zou het kunnen zijn dat er twee keer belasting wordt gegeven. Maar willen die mensen op Saba dat ook? Dat? Nou, ik denk dat voor economisch gesproken het buitengewoon aantrekkelijk is... als daar investeringen uh, gaan, gaan plaatsvinden, meer investeringen... want dat is natuurlijk toch een beetje lastig op die, op die Pr eilanden. Professor Kavelaars, de laatste is ook met de vlaktax betaald... iemand die meer verdient, meer belasting. Wat is daar onrechtvaardig? Anders goed zo is het niet tussen. Professor Kavelaars, ik dank u hartelijk dat u, dat u in de bus komen. De komende tijd is echt omgevlogen. Ik wens u veel succes bij uw verder werk en uh, blijf alsjeblieft voorlichten. Hartstikke bedankt. Ik dank ook alle deelnemers en natuurlijk ook de Nederlandse belastingbetalers... de co van de publiek... Omroep. Maar vooral u de luisteraars, hartelijk bedankt. U bent ons bestaansrecht, want waar moeten we naartoe zonder u? Tombien, Jawukaha. Namens Rien Aarts, Fatima Baja, Mar Marianne Bakker, Mario Zuilen, Hans Twint, Momo Saru, Nick Harbers, Fatih Abazi, Bart Daatzelaar, Martin Hulshof, Marien Albertsboer zeg ik, wij werken heel graag voor u. Zometeen doorrad, negens daarna Felix Beurders bij de gids.fm. En als ik het goed heb begrepen, dan ga ik mooie liedjes opnemen op Saba. Dan exporteer ik ze vervolgens in de hele wereld waar ik heel veel geld verdien. Maar dan betaal ik 0% winstbelasting. Primtime is een NTR-programma. Hopelijk wordt er hier wat wijzer uit. Tot maandag. Ik groet het mooie in u. Namaste. Dag. Chauha ke Dit is Radio 1. De hele dag blauwe vrijdag, de dag van de belastingaangifte 2011. Een ernstig zieke, 18-jarige jongen overlijdt na een blaasbloeding in het ziekenhuis in Groningen. Waaraan is deze patiënt overleden? Daar hoort het ziekenhuis een uitspraak over te doen. De klachtencommissie van het ziekenhuis weigert die uitspraak te doen. De inspectie kan en mag niet accepteren dat dat niet tot stand komt. Want daar staat die moeder, die nabestaande weer volledig mee in de kou. En waarom wordt het autopsierapport een jaar later zonder uitleg ineens veranderd? Je kan niet tegen ouders zeggen, dit lossen wij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 Bij Alex Vermogensbeheer bent u al meer dan welkom vanaf 25.000 euro. Wilt u ook dat er meer werk wordt gemaakt van uw vermogen? Check alex.nl Maak nu kans op 1000 euro retour van uw erkende schilder. Kijk op aferkend.nl Dit is Radio 1.